Met het NOS-journaal. Kamerlid Agnes Jozef stapt per direct over van NSC naar BBB. Ze neemt haar zetel in de Tweede Kamer mee naar die partij. Jozef is vooral bekend van haar kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Ze vond dat deelnemers zelf mochten bepalen of ze daaraan mee wilden doen. In de discussie stond ze daarmee lijnrecht tegenover haar eigen NSC-minister en huidige lijsttrekker Eddy van Heijem. Eerder had Jozef al laten weten niet opnieuw voor NSC op de kandidatenlijst te willen. BBB zet er nu op plek 8 op de voorlopige kieslijst. Het jongetje van 6 dat vanmorgen bij Austerlitz op de Utrechtse heuvelrug mogelijk werd gebeten door een wolf, is inmiddels weer thuis. De jongen had verschillende wonden aan zijn rug, die gehecht moesten worden in het ziekenhuis. Volgens zijn ouders dook de wolf vanmorgen vanuit het niets op en sprong die op hun zoontje. Hij zou vervolgens zijn meegesleurd in het bos, waar twee mannen het dier vervolgens verjoegen met stokken. De burgemeester van Woudenberg roept mensen op om alert te zijn als ze de komende tijd de natuur ingaan. Dieselauto's van Opel, Peugeot, Citroën en DS bevatten schommelsoftware, software... zodat het lijkt alsof de auto's minder stikstof uitstoten. Tot die conclusie komt de rechter in een zaak die was aangespannen door een aantal stichtingen... die hopen op een schadevergoeding van Stellantis, het moederbedrijf van de automerken. Presentatrice Fena Ramos van het kinderprogramma Zin in Zeppelin en omroep AfroTros stoppen de samenwerking. Ramos werd door een theaterproducent waar ze ook voor werkt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. AfroTros zegt daar geen ervaringen mee te hebben, toch hebben Ramos en de omroep na een gesprek besloten om de samenwerking later dit jaar te beëindigen. Het weer vanavond is op de meeste plaatsen droog, maar vannacht komt er meer bewolking voor er kunnen er ook weer wat buien vallen. Het is dan 13 tot 17 graden. Morgen is het ook een wisselvallige dag. En wordt het in de, mix, in de middag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Welkom terug luisteraars bij deze FM uitzending over Ozzy Osbourne. In het eerste uur uh, hebben we wat muziek laten horen van Ozzy Orn samen met Black Sabbath. Waarna nou we doorgegaan zijn met de solo-carrière van uh, Ozzy Osbourne. En daar gaan we nu verder mee. En we begonnen dit uh, tweede uur met het nummer Diary of Mad Men. Ossie Osborne beschreef zijn muzikale samenwerking met Randy Rhoads altijd als een van de belangrijkste in zijn leven. Het duo begon te werken aan wat Diary of a Madman zou worden, hun uitgestrekte gotisch tableau van maanzin, terwijl ze op een appartement in Londen woonden. Op een keer, terwijl Rhoads klassieke gitaarles volgde, kwam Ossie binnenlopen en vroeg, wat speel je daar? En, uh, waarop uh, Rhodes antwoordde Mozart. En Ossie meteen, oké, okay, we pikken het. Maar dat kan je niet zomaar doen, zei Rhodes. Ze begonnen eraan te werken. Bassist Bob Daisley schreef een tekst die reflecteerde op een zenuwinsteking die hij op zijn zestiende had gehad. En Ossie kanaliseerde de tekst in een munkachtige schreeuw. Tegen de tijd dat Randy ermee klaar was, was er bijna geen Mozart meer over. Herinnerde Ossie zich. Helaas verongelukte Randy Rhodes in 1982 in een vliegtuigongeluk. Waardoor uh, Ossie, zijn grote vriend en geliefde gitarist aan zijn zijde, moest missen. Hij recruteerde daarom Jackie e. Lee om de bijna onmogelijke taak op zich te nemen om hem, dus Randy Rhodes, te vervangen. Het eerste nummer. Dat iemand hoorde over dit nieuwe tijdperk in Ossie's carrière... was de titelsong van zijn volgende album, Bark at the Moon. Het nummer gaat over een weerwolvenachtig wezen dat terugkeert uit de dood... om een stad te terroriseren, wat het in feite een Iron Man voor de jaren tachtig maakt. Het nummer is zowel een showcase voor Lee's virtuele gitaarspel... als Ossie's vermogen om een metalnummer om te toveren tot een horrorfilm van de geest... Lief samenwerking met Ossie duurde helaas maar één album. Maar op dit nummer is het duo op zijn best. Hier komt Bark at the Moon... Ossie was een echte showman. Dat kon je heel goed zien tijdens zijn optredens. En natuurlijk ook in zijn teksten. Een andere leuke anekdote is dat uh, tijdens een optreden van Black Sabbath in 1982 in Iowa. gooide een fan een vleermuis op het podium. In de waan dat het een rubberen exemplaar was. greep Ossie het diertje vast en beterde het hoofd eraf. Het bleek tot zijn eigen ontsteltenis een echte vleermuis te zijn. Maar, zegt hij, onmiddellijk voelde ik dat er iets verkeerd zat. Erg verkeerd. Mijn mond zat meteen vol warm, slijmerig vocht met de ergste nasmaak die je je kan voorstellen. Ik voelde dat het mijn tanden besmeurde en dat als vocht langs mijn kin liep. Dan trilde zijn kop nog in mijn mond. En in een interview met MTV vertelde hij ooit dat hij krankjorn werd van alle aandacht rond het incident. Je zou eens moeten weten hoe vaak men de vraag heeft gesteld of ik die kop echt van die firma's heb gebeten. Ik word er echt gek van. Maar goed, terug naar zijn solo-carrière. Hoewel Ossie al 15 jaar hits scoorde, beschouwde hij Shot in the Dark, dat we nu gaan draaien. wat hij geschreven heeft met bassist Phil Sousan, als zijn eerste grote hit. Zijn enige hit eigenlijk. Het nummer, zijn eerste nummer dat de Billboard pop-hit pop lijst haalde. en MTV domineerde met zijn fantasy video over bezetenheid bevat een gespannen gitaarlijn... waarin Ossie zingt over zijn rol als ambivalente huurmoordenaar. Paid for the kill, but it doesn't seem right, zingt hij. Something here I can't believe in. Maar het snijdende refrein Just a shot in the dark, maakte het een hit. Ik kon niet geloven dat Ossie Osborne een hitsingle had... schreef hij in zijn liner notes. Ik moet elke keer lachen als ik de videoclip voor het nummer zie... Ik lijk wel een getatoeëerde vrachtwagenchauffeur in een jurk met paletten. Hier komt Shot in the Dark. Rossi werd in 1948 geboren op de Lodge Road 14 in het Engelse Birmingham. Hij groeide op in een arm gezin en had tijdens zijn jeugd maar één paar sokken en één paar schoenen. Toen hij het op 14-jarige leeftijd niet meer zag zitten, probeerde hij zelfmoord te plegen door zich op te hangen aan een waslijn. Zijn vader kwam net op tijd thuis, maar sloeg hem daarna in elkaar. Drie jaar later maakte Ozzy voor het eerst kennis met de gevangenis vanwege een inbraak. Na een aantal criminele jaren met drug en drugs herontdekte hij eind jaren zestig zijn liefde voor de muziek. Het was zijn moeder die hem aanmoedigde om iets met muziek te gaan doen. Hij is geïnspireerd door de Beatles, hij stal hun platen om ernaar te kunnen luisteren. Daarna ging hij in een slachterij werken waardoor hij gefascineerd werd door dieren en dood. Met het geld dat hij daar verdiende, probeerde hij eind jaren 60 een muziekcarrière te beginnen. In de jaren 60 speelde hij in een paar bands. En door een advertentie bij de lokale supermarkt kwam hij in contact met uh, Bill Ward en Tommy Iommi, Waarna de Black Sabbath werden opgericht. Ossie heeft ook uh, meerdere duetten gezongen. En een daarvan gaan we nu horen. En dat is met Lita Ford. Little Fords eerste concert was toen ze in 1971 op 13-jarige leeftijd Black Sabbath zag. Bijna 20 jaar later, nadat ze een naam had gemaakt met de Runaways en als soloartiest zat ze in haar nieuw huis te jammen en dronken te worden met Ossie en zijn vrouw. Er was een klein kamertje met een gitaar en een keyboard en we begonnen wat te rommelen, te zingen en te spelen. En we schreven Close My Eyes Forever. Het nummer bevat Ford's spinnende gitaarspel en de twee artiesten delen zang over het overpijnse van liefde en de eeuwigheid. Hier komt Close My Eyes Forever van Ozzy en Lita Ford. Crazy. Tracey Train, het nummer dat we eerder hebben gehoord, is misschien Ossie's meest kenmerkende nummer na de Black Sabbath. Maar zijn powerballet Mama, I'm Coming Home uit 1991 is eigenlijk de enige keer dat een van zijn solo nummers de top 40 binnenkwam. Iedereen denkt dat het over mijn moeder gaat, vertelt Ossie, maar dat is niet zo. Ik noem mijn vrouw Sharon Mama. Ik had het idee hiervoor en Lenny schreef de tekst in ongeveer drie uur. Het nummer werd de vaste waarde op NTV en hielp Ossie een compleet nieuw publiek te veroveren. Het bleef jarenlang een belangrijk onderdeel van zijn liveshows. En in toen Sharon begin 2000 door haar strijd tegen kanker ging, had hij elke avond moeite mee om het zonder snikken door te komen. Hier komt Mama, I'm Coming Home. Ozzy klinkt eigenlijk het beste als hij zichzelf was. En weinig nummers waren zo persoonlijk als I Don't Want to Change the World. Ook al schreef Lemmy Klin van Motorhead de tekst. Hier komt I Don't Want to Change the World van Ozzy. nu komen we bij het nummer No More Tears. En dat nummer bracht mij weer terug bij Black Sabbath en Ozzy Osborne. Het was voor mij een verrassing dat hij zoveel soloplaten had gemaakt. En dat hij toch in 19, of rond 1980 Black Sabbath heeft verlaten. Of moest verlaten. Ze hebben daarna nog wel een paar keer een optreden gehad. Maar het is toch eigenlijk allemaal uh, solo werk geweest. De jaren negentig waren een moeilijke tijd voor bijna elke metalband uit de afgelopen decennia. Zwaargewichters Iron Maiden, Judas Priest en zelfs Black Sabbath... wisten zich simpelweg niet aan te passen aan een grunge tijdperk. Ossie was eigenlijk de enige uitzondering. Hij trapte het decennium af met No More Tears uit 1991. Ossie zegt erover, het bracht me de jaren negentig binnen... Hier komt No More Tears mm -hmm. Ik heb al eerder gezegd dat Ossie een groot fan was van de Beatles... en het volgende nummer dat we gaan draaien, Dreamer... daarvan zeggen veel mensen dat het Ossie's image is. Waarvan hij zelf zegt, nou dat vat ik alleen maar op als een compliment. Dankzij een zachte pianolijn en een George Martin-achtige orkestratie leefde Ossie al zijn fantasie uit om lid te worden van zijn favoriete band de Beatles... Op het nummer zingt hij over het lot van het milieu en zijn hoop voor de toekomst. Maar het leidt tot een heel sentimenteel refrein. I'm just a dreamer. I dream my life away. I'm just a dreamer who dreams of better days. Maar net als de Beatles op de meest stroperige momenten klinkt Ossie's stem altijd oprecht. Het nummer leent zich voor een beetje hoop, zei hij ooit. Het is heel positief. Hier het nummer Dreamer van Ossie. Het nieuws en de reclame van 10 uur komen er alweer aan. Dus ik heb helaas niet alle 20 nummers kunnen draaien. Want ik wil als laatste toch weer een uh, mooi nummer van uh, Black Sabbath draaien. En wel het laatste nummer van hun eerste uh, album. Warning. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. The when the sky And I don't believe you can, 'cause I.